7 uur, Ewa de Jong met het NOS-journaal. Honderden vluchtelingen zijn de grens tussen Griekenland en Macedonië overgestoken. De meesten komen uit Syrië en Afghanistan en willen via Macedonië naar West-Europa om daar asiel aan te vragen. Eerder werden ze tegengehouden door de Macedonische politie, die daarbij ook traangas gebruikte. Er zouden ook mensen gewond zijn geraakt. De Afghaanse vicepresident heeft een aanslag van de Taliban overleefd. Strijders probeerden vicepresident Dostum in een hinderlaag te lokken. Zijn konvooi werd in het noorden van Afghanistan door de Taliban aangevallen. De bewakers van Dostum sloegen de aanval af. Ze zouden acht Taliban-strijders hebben gedood. Dertien strijders zijn gevangen genomen. Vicepresident Dostum is ongedeerd gebleven. In maart overleefde hij een aanslag van een zelfmoordterrorist te paard. De pers in Zuid-Soedan is in staking gegaan. In het land wordt 24 uur lang geen nieuws gepubliceerd. Aanleiding is de moord op een journalist en dreigementen van president Kier van Zuid-Soedan. Die zei vorige week dat kritische journalisten voor hun leven moeten vrezen. Dit jaar zijn in Zuid-Soedan al zeven journalisten vermoord. In het land voedt sinds 2013 een burgeroorlog. Die brak uit nadat president Kier een rebellenleider ervan had beschuldigd een staatsgreep voor te bereiden. Premier Rutte zou dolgraag weer lijsttrekker worden van de VVD... als hij vandaag zou moeten beslissen. Maar hij voegde eraan toe dat dat niet aan de orde is... en neemt het besluit een half jaar voor de verkiezingen. Rutte reageerde op vragen van journalisten over zijn geloofwaardigheid... omdat hij woensdag in het debat over Griekenland... door de oppositie fel werd aangevallen... omdat hij verkiezingsbelofte zou hebben gebroken. Hij herhaalde dat hij zijn belofte... dat er geen geld meer naar Griekenland zou gaan niet kon handhaven. Het weer, flink wat zon, alleen in het westen en noordwesten nog wolkenvelden. Vanavond in het westen ook opklaringen. Minima vannacht rond een graad of 15. Het weekend is zomers met smiddags 25 tot 27 graden. Zondag later bewolking en kans op een onweersbui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 So true I love you Sunny Thank you for the sunshine okay sunny thank you for the love. Thank <laughs> you. mm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 tomorrow yeah. Don't worry Night never ends No heavy No heavy Shorty up thick So the lines get blurry and the nights In your paws, So we might get dirty <laughs> een hoofdletter zet. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomer Of work is man who screams the name of love but all his brothers, cousins, sisters, and others here is first.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 E faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tarde tem balada. Quero que te consegue, na madrugada dança, olá, até o sou aí gata, me liga, mas tarde tem balada. Quero que te consegue, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Jee jee jee jee jee jee jee jee Na madrugada gaat dansen, Que que vai vai rolar gaat rollen. Chere, chere, chere, chere, chere, Ache tem balada, você na madrugada dançar, rolar até o sol raiar, me liga, mas tem balada, tem que estar até de madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar o Tolá, que hoje vai rolar. Gustavo Lima, Gustavo Lima,